maar ze is een civiele zaak begonnen, onder meer om schadevergoeding te eisen. In zijn huis in het Drentse Rolde is Harry Musquet overleden, de zanger van de bluesband QB and the Blizzards. Musquet richtte de band begin jaren zestig op met Eelco Gelling. Enkele bekende nummers van de band zijn Apple Appleknockers Flophouse, Another Day, Another Road en Window of My Eyes. Harry Musquet was al lange tijd ernstig ziek. Hij is 70 jaar geworden.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 Het weer, bewolkt en soms wat regen, minimaal vannacht rond een graad of 13. Overdag eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de N44, Den Haag naar Wassenaar... is bij de aansluiting met de N14 dicht door een ongeluk. En tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Ja, hartelijk welkom bij, uh, bij Casaluna. Vanavond is mijn uh, gast Paul Lightfoot. Hij is artistiek leider van het Nederlands Danstheater. En hij uh, zei net tegen mij... we gaan het toch niet al te serieus doen? <laughs> <laughs> Heb je dan het idee dat er vaak over dans te serieus gesproken wordt? Uh, nee, dat is niet waar, maar... Um... Ja, ik vind het gewoon. Uh, ik ik hou ik hou dingen leuk. Ik, ik wil dingen leuk houden. Yeah. Ik vind het. Het uh, well is, is een plezier en, uh, yeah. ja, als je tussen wordt. wordt... Yeah. Ja. Ja. Is dans geen serieuze aangelegenheid dan? Oh, nee, dat kan wel serieus worden. <laughs> ja, ja. dat kan wel serieus worden. Maar goed, daar komen we zo meteen allemaal op. Uh, ik dacht wel, ja, Paul Lightfoot. Uh, dat is toch iemand die door zijn naam al voorbestemd was om danser te worden? Dat zegt iedereen. Ja, dat, dat heb ik vaak wel, gehoord. Ja. Ja, over, over, over, ik mijn, over mijn leeftijd. Nee, maar hij is geen stage-nemen. Dat is mijn echte naam. Nee, dat begrijp ik. Ja, ja. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar danst hij al als, als, als kind al? Um, nou, eerst wilde ik acteur worden. Toen ik, uh, toen ik jong was, ik vond, ik vond het uh, wel een leuk idee. Ik denk, nou, ik was geboren op een boerderij. Hè, in een, Engeland, hè? Ja, in Noord-Engeland, met, met de koeien ja? voor de melk. Ja? Dus, um, uh, nou, kunst uh, was niet zo'n grote deel van mijn leven. Maar nee. ik was gewoon, ik, had, ik weet niet wat het is. Ik zeg altijd dat dit hyperactief was. Maar hopelijk is dat een deel van creativiteit, weet ik niet. Maar ik had iets dat ik wilde... Nou, ik dacht, acteur zou wel leuk zijn. En ja. dan plotseling kwam dans in het gezicht. Hoe, hoe kwam dat dan in Now, het gezicht? Nou, in Nederland heb je zegt... veel van de nationaal national folk folk dance. Ja. Dus Weet je wat? Je, en ik was Volk op school. Ja. En... Um, op de veld en deed je met de maypole. Weet je wat het is? Die, die grote paal met al die, al die gekleurde de touwen. De meibom. Meibom, ja. oké. Okay. Sorry voor mijn Nederlandse. Nee, nee. Mijn lichtontwerpen zou zeker hier zitten om te lachen Uit. trouwens. Omdat hij, hij zei al tegen mij... Oh, moet je 45 minuten Nederlands praten? Oh, dus, uh, maar hoe lang ben je ondertussen al hier? 27 jaar? Is bijna 27 nou, jaar. Dus dat gaat nou, we hadden de meibom. Oké, okay, de meibom, De ja. meibom. en uh, ik, ik moest, een van. Uh, ja, neem maar. Uh, ik, moest, ik moest de bladmuziek uh, draaien voor de pianist op, op de veld, omdat ik wel uh, muziek lezen. Ja. En dan zag ik boven de piano de kinderen al om die meiboom te doen. En ik vond het ik vond het En geweldig. die dansten met die linten zo ja, door ja, elkaar ja. heen. En dat, en dat fascineerde ja. je. Sorry? Dat fascineerde je dus. Ja, ja totaal. Maar, want je zei net, ik ben opgegroeid op een boerderij. Dat was natuurlijk niet een carrière die voor de hand lag. Oh nee, helemaal niet. Maar er was wel een school uh, daar in een andere dorp... En uh, Ik was begonnen, ja, echt uh, met, uh, met alle meisjes. Alle ja, meisjes, natuurlijk, maar. Ja. <laughs> ja. Maar, um, maar ja, ouders... een beetje Billy Elliot-achtig, hè? Nou. Uh, oh, nee, nee, nee. Jawel, we gaan even naar het antwoordapparaat, <laughs> <laughs> jawel. Luister. Eén nieuw bericht. Hoi, Mieke, Paul Lightfoot die schijnt vroeger gekast te zijn voor de rol van Billy Elliot. Zou jij hem willen vragen of hij wel eens spijt heeft gehad uh, van het feit dat hij die rol toen heeft laten lopen? Dat hij uh, Billy Elliot niet gespeeld heeft. Bijvoorbeeld toen hij de film zag. En zou hij nu wel in een dansfilm willen spelen? Daar ben ik benieuwd naar. Ik wens jullie een heel goed gesprek. En een hele goede nacht ook natuurlijk. Ja. Doeg. Dat was uh, Klaas Drupzeen. Die heeft het programma gisteren gepresenteerd. Mm -hmm. En we wo er wordt dan altijd een, een vraag ingesproken voor de gasten van de volgende dag. Oké. Okay. En uh, ja. Uh, want dat, jouw verhaal... zo'n jongen die op een boerderij opgroeit... En, en voor wie het helemaal niet vanzelfsprekend is... Gedans, het lijkt natuurlijk wel een beetje op Billy Elliot. Nou, uh, het vraagt is niet <laughs> helemaal de waarheid. Oh, Oké. Okay. Nou. Nee, maar ik, um, wat gebeurde met Billy... Uh, was dat... Uh, de, dan deed, maakten ze de film... en dus ze wilden niet echt een uh, biografie maken. Autobiografisch van één uh, dansen maken. Dus er was wel research gemaakt. Ja. En er, was wel, er waren wel drie jongens... die ze hebben gevraagd om hun... Uh, verhaal over dans om, en we waren ik was een van de drie mm. en we waren allemaal gevraagd een beetje want we waren allemaal van de noord nou de boerderij komt niet in Billy Elliot nee uh, maar, maar goed. weet je wat ik bedoel en dat was en dat, voor ah. hun, dat was heel interessant om te zien hoe je was begonnen en de problemen obstakels en ook de en hoe alles was en dan pakten ze delen van ons ons verhalen en ze samen gemaakt dus ik had een in, maar ik was niet gevraagd om Billy te, Elliot te worden. Nee, en, dat niet. Um, ja, Ik vond het juist een fantastische film. Het ja. heeft een hoop gedaan voor, uh, voor jonge mannen binnen de balletwereld. Ja. Het heeft zo'n, uh, nou, een, uh, niet de beste, hoe zeg ik dat, reputatie ja. in, in, voor vele families. En uh, ik denk, het heeft een hoop, hoop mooie, positieve dingen gegeven ja. over de plezier van dansen. Uh, ja. Hoe dat kan voor iedereen zijn. Ja. Maar het dus, is niet ja. zo dat je de, de kans had om, om die rol te dansen? Nee, nee, dan was nee. was je nee. misschien ook al te oud? Ik weet het niet. Ja, ik was helemaal te oud. Ja. <laughs> maar dan nu iets anders. Zou je nu nog wel aan een dansfilm willen meewerken? Dat is het tweede deel van de vraag. Nou, ik, weet je, ik ben, een heel, ik ben een filmfanatiek. Ik hou ja? van films. Ja? En uh, ja, het was wel een droom voor mij... om te denken dat ik zou een keer in een film willen, uh, ja? willen meespelen. Maar ja, nu... Nou, ik ben een beetje, zeg je dat, uh, long in the tooth. Een beetje lang in de tanden, zegt u dat in het Nederlands. En, maar en ik nee, word een dat, beetje te dat, oud voor nu, je denk niet, ik. Maar ik snap wel wat je ermee <laughs> bedoelt. Maar uh, je kan toch nog steeds wel dansen? Ja, ik, ik, ik hou je mezelf uh, nog steeds. Um, niet op de nails zoveel meer. Nee. En um, ja, je je, ik ben in een transitie. Maar ik, ik blijf wel hard aan mijn fysiek uh, bezig. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, zeg je dat, taktbaar te Net, echt, echt samen met de, met de werk te zijn. Ah, ja, en, en ik denk, het is een fysiek uh, beroep. beroep. Dus um, ik ben niet een van die soort choreografen... die kan zo gewoon zitten en zeggen wat ik wil. Ik moet het gewoon voelen. Nou, je bent op een gegeven moment choreografie gaan maken. Je bent nu choreograaf, je bent mm -hmm. nu artistiek leider. Mm -hmm. uh, ik weet dat het Nederlands Danstheater... altijd ook een groep had, NDT 3, met oudere dansers. Bestaat mm -hmm. die er eigenlijk nog? Nee, eigenlijk niet. Omdat het, uh, het was zo prachtig. Oh, het is een geweldig idee en een, een heel mooi project... Maar ja, drie gezelschappen onder één dak was ja. financieel vrij zwaar voor ons. Want dan en het is dus je... een hele moeilijke periode... Ja. omdat eigenlijk de pro iedereen was verliefd op het project... en over de mensen die meededen. Ja, want je zag dan dansers die misschien niet meer... die snelheid en souplesse hadden van hun jeugd... maar doordat ze zo ervaren waren... en ja, al zo lang hadden geleefd een enorme lading in hun, in ja, hun dans. Ik onderleven. denk dat ook onze carrière is vrij kort... Hè? Ja. Als je denkt, topsporters in die manier. En, maar met, met dans heb je een, een heel uh, interessante transitie. Ja, misschien je fysiek gaat wat minderen. Maar op hetzelfde ja. moment gaat je artistieke kant helemaal gegroeid worden. En dat was het punt van NET-3. Dat je hebt mensen die. Ik had het ook het gevoel tussen ik zo'n 35, 36 was. En dan heb je een moment van. oké, okay, mijn lichaam duurt niet perfect. Maar ik sta hier op toneel. En, en ik ben een kunstenaar, en zo ben ik. En, en wat, ik was veel minder, niet bang is de maar ik, ik kon mezelf veel meer beter uitdrukken in dus de laatste jaren. Gaat, ja, want het gaat dan niet om virtuositeit, nee, maar het gaat nee, om nee, karakter. Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Maar het gaat ja. over de intensiteit van onze leven als, als kunstenaars, weet je niet ja. Dus dat bestaat niet meer. Dat is jammer, hè? Dat zou eigenlijk terug moeten komen. Ja. ja. Of niet? Oh ja, tuurlijk. Het zou wel heel mooi, heel mooi om uh, te denken... dat het, uh, kunnen we iets kunnen meedoen. Het was echt de baby van jullie Killian. En, en, Hij uh, ja. het heeft, heeft het fantastisch gemaakt. En was dat iets uh, unieks? Of, of heb je dat in andere landen ook of, Nee, gehad? nee. Uh, nee uh, we, hadden, we hebben NDT 2 hè? Dat is de jongere gezelschap ja, Joop, tussen ja. 18 en uh, 21, 22. Ja. En die concept is wel overgenomen... van veel uh, gezelschappen rond de wereld. Maar NDT 3 niet. Nee, nee maar... De, de, de, de, het idee van een uh, van een zegt, echt een volwassen kunstenaar ja. is, uh, is wel iets, uh, iets interessants voor het publiek. En, ja. en ook, voor, ook voor andere dansers. Het was wel inspirerend altijd voor ons. Ja. Uh, toen, je, na, toen jij naar Nederland uh, mm -hmm. kwam, welk jaar was dat ongeveer? Uh. <laughs> je maakt me uit 1985. Ja. Was, ik, uh, was Nederland uh, uh, uh, toen een, een, een bijzonder dansland? Want waarom komt iemand uit Engeland hier? Nou, nou toen... ik was op de Royal Ballet School. Hè. Toen, ja? ik, toen ik uh, 15 was, dan ging ik naar Londen. Laat ik mijn familie achter me in het Noord. En uh, drie jaar later, dan was Jullie Killian bij de Royal Ballet School. En hij was gewoon de baas van NDT. En uh, heeft me gevraagd, als ik wil een beetje... Nou, mijn eerste contract was acht weken, hè. Het was yeah. uh, een uh, hele yeah. lange contract. Acht uh, weken? Acht weken. Maar het is een beetje, een beetje een soort werkervaring contract. Yeah. Nou, probeer maar wat. En ik was, uh, zeg je dat blinkend? Heel, zeg Je altijd als paarden in de... In oh, de, met, met de, ogen oogkleppen voor. Oogkleppen, <laughs> oh, mijn Nederlands, sorry. En yeah. um, uh, in die manier dacht ik alleen in de klassieke manier... omdat ik was in de Royal High School. Ik heb een geweldige klassieke opleiding, uh, uh, opleiding yeah. gehad. Maar... Um, uh, ik, neem, ik noem de kans. Ik had een, ik had een leraar in de Royal en zegt... Nou, ga maar lekker proberen. Nederlands dans is heel interessant. Dan ja. moet je daar gaan. Um, de, het moment dat ik ging door de deur in de Koningsstraat, waren we in Den Haag ja. in die tijden we hadden niet het onze theater, dat zat bij al die. Uh, al die hoeren en al die sekshops. Dus ik ja? kwam vanuit Engeland en ik zeg, nou wauw. En dan ging ik lang, langs ja. de Koningsdienst, een oude school... waar we hadden de studio's. En ik ging gewoon, de deur ging open en ik was gewoon uh, verloren. Ik, ik, ik vond het gewoon de plek waar ik wist waar ik wilde blijven. Wat, wat, wat was dat dan? Nou, er was gewoon zo'n creatieve sfeer daar. En bij, bijvoorbeeld in de Royal Ballet School was mijn enige ervaring met de Royal Ballet, om te zien een, een gezelschap. En dat is echt een, een nationaal instituut, zeg maar. En dat uh, mm -hmm. was per se, zeker op die tijd, niet op zijn meest creatief. En dan plotseling ging je in een gezelschap... waar alles ging over verandering, creativiteit, een beetje chaos... en yeah. uh, passie, een liefde voor wat de mensen deed. En... Dat, dat vond ik dat ik paste erbij. Dat, ja. dat ben ik ook gewoon zo. Ik ben gewoon instinctief en, uh, en ik hou van wat ik doe, daarom doe ik het. En, en zo'n soort zo, zo groep bestond toen in Engeland niet? Nee, maar dat is, ik, ik denk, we kunnen een beetje meer daar serieus over praten... maar ik denk nee, in hè? Nederland is het nog, toch nog niet herkend... hoeveel goed werk Nederlands Dans Theater zeker in de hele wereld... We zijn echt een, uh, een voorbeeld voor veel van de dansgezelschappen rond de wereld. Ja. Wat kan gebeuren met een dansgezelschap? En wat, wat zijn de mogelijkheden en hoe ver je kunnen gaan of niet? En hoe kwam dat? Omdat hier uh, hele bijzondere choreografen waren. Hè? We hebben bijvoorbeeld natuurlijk Jiri Kilian die naam is gevallen, maar we hebben ook uh, Hans van Manen. Mm -hmm. Toer van Schaik, Rudy van Dantzig. Dat ja. zijn drie namen die ook heel erg verbonden zijn mm -hmm. aan het, het Nationaal Ballet. Dat ja. is natuurlijk een ander soort gezelschap. Ja. Maar goed, dat waren toch ook alle drie in hun soort hele creatieve nou, uh, Maar Mieke, uh, je, je, moet, je moet denken ook bijvoorbeeld in Engeland... had je een grote traditie van klassieke ballet. Ja. Bijvoorbeeld in, heb je in Parijs of Rusland of ja. uh, Amerika ook. Heeft een ja. grote, Nederland had dat niet. Nee, dat en dan is vast, juist met, met Sonja Kasko is dat pas begonnen. En hier heb je een combinatie van dingen. Het, het gaat zeker over de, de sterke creativiteit... de um, elementen die Nederland had op die tijd. Nou, voor mij, de contact was met Jiri Kirin en, en mijn lieve Hans van Manen. Uh, die waren de twee grote voorbeelden hier in Nederland. Um, maar... Uh, ik, ik bedoel, de, de, de historisch was er niks aan, te, aan, nee. aan ons te stoppen. Nee. Weet je, in, in, hier in Nederland was het gewoon... Uh, iedereen was in het begin van iets. Ja. En eigenlijk, dat is een dat Dus dat gebrek aan de traditie, veld. dat was eigenlijk een voordeel? Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. Ja, omdat het is vrij moeilijk voor sommige um, gezelschappen... om verder te stappen. Omdat eigenlijk niet zoveel traditie of reputatie op te houden. En dit soort dingen. En daarom was juist... Nederlands danstheater was anti... Uh, anti-systeem, anti weet je. Dat was gewoon, we doen wat is creatief... en we gaan ermee. Nou ja, over de jaren, zeker met uh, succes... en uh, je kan praten over veel over de tijd van Jiri... van Jiri Killian... Mm -hmm. dan hebben we in de ene manier of andere... niet dat hij wilde, maar we hebben zo'n groot succes... dan heb je plotseling een reputatie weer. Mm -hmm. en, de, en de cirkel ja. gaat rond. Dus uh, dan heb je het probleem dat we zijn eigenlijk... een creatieve gezelschap, maar we hebben toch nu... Dingen die, die blijven in, in plekken wat mensen verwachten van ons. Ja, nu, nu, en, wordt, uh, nu wordt dat moderne weer een traditie, in zekere ja, zin. en dat, dat, moet, en waar, dat moet altijd ja, uh, want meespelen. Waar, want waar staat het nu dan, dat Nederlands danstheater, op dit moment? Nou, ons, ik, ik denk de, de artistieke realiteit van danstheater... het is, is een gezelschap met een groot, hoog integriteit van de kunst. Uh, van een brede kunst. We zijn niet per se één gezelschap die doet alleen één stijl. We hebben wel een huisstijl. We hebben wel de dansers daarin... Bepaal hebben... jij die huisstijl op dit moment? Nee, maar ik ben deel van... Oh ja, jij bent ik ben artistieke van... directeur? Ja, met samen met Saul. Ja, en dat ik is... dan, Zo, uh... Saul Leon, moet ik even uitleggen... voor ja. mensen die dat niet weten. Is uh, een vrouw met wie... je. Uh, altijd choreografieën hebt gemaakt samen, mm. met wie je ook heel lang uh, een, een, een, een paar hebt gevormd. Mm -hmm. En nu zijn, is jullie samenwerking voornamelijk artistiek. Ja. Heb het zo goed samengewerkt? Ja, prima. En het was, mm. <laughs> het was een Spaanse danseres die jij ook ontmoette bij het Nederlands Danstheater. Ja. En dat was meteen boem, hè? Ja, dat was 25 jaar geleden. Ja. En we hebben, we hebben een. Een dochter? Een, we hebben een dochter. Saura, die heeft uh, 13 jaar nu. En uh, ja, we hebben samen gedanst en, en begonnen eigenlijk de creatieve carrière samen. Ja. En, uh, maar dat was niet zo veel bekend. Het was een van de plekken waar we kregen een beetje, hoe zeg je dat, resistance. Weerstand. Weer, uh, uh, van het idee, nou, twee mensen samen creëren, eigenlijk kan dat niet. Beter één persoon. Het uh, was moeilijk voor sommige mensen. En ze zeiden, nou, dat, dat kan niet. En, en ik, ik had altijd... De, de, en ik zeg, nou, ik heb, je hebt twee ouders. Hè? Je hebt een moeder en een vader. Ja. Dus het uh, moet kunnen. Ja. En um, we waren zo... Um, we, we, vonden, we hebben zo'n sterke relatie samen gemaakt. En uh, hadden we ook in het privéleven. Ja. Dus um, het wel, was wel een intense, <laughs> een intense Heel periode. Intense. En, um, maar wel vruchtbaar van ja. En, we, we kan, en is we, we dat we dan ook dus... heel pijnlijk dat jullie op persoonlijke vlakken... Wat, wat, wat verder uit elkaar gaan? Nee, we zijn, zijn. zijn 24-7 samen. Ik praat over, al, altijd over cat-years, weet je? We zijn 25 jaar samen, maar eigenlijk ik voel, het voelt het 75. Omdat we, we waren de hele dag, de ja. hele nacht... Dansen samen. Weet je wat het nee, is dan da samen met iemand te dansen? Dat is gewoon heel veel. Het, niet, nee. nou, maar het gaat veel verder dan gewoon praten en zitten. De, de, de body language en de, de chemie tussen twee mensen, fysiek gesproken, is, is iets dat heel interessant is, maar ook heel intens. En, um, en dat, we hebben nu steeds ook vol passie. En ik ben. Spaans, ook verpassingen, meneer. Ja, Noord-Engels en zuid spaans Dan heb je wel een, uh, heb je wel een, leuke, een leuke combinatie. Maar ontmoeting. ik vroeg, is het dan ook pijnlijk dat jullie nu niet meer samen zijn? We wonen samen. Oh, we zijn wel. een familie. Oh, ik, dacht, ik las dat jullie gescheiden waren. Nee, wil je maar... alle details hebben? Nee, nee helemaal niet. Nee. Maar goed, het, het is, ik, ik weet dat jullie samen de, de, dat altijd, altijd gedaan hebben. En mm, ik weet dat jullie een dochter yeah. hebben. Maar goed, ik ja. heb natuurlijk allerlei artikelen gelezen ter voorbereiding hierop. En dan las ik in van, nou, ze zijn uit elkaar. <laughs> maar misschien... is. is ja, in je je, in je hoeft van er niks meer over ons... te vertellen dan je niet wil, hoor. Dan nee, je wil. dat is prima. Maar onze, onze werk blijft heel sterk. En we zijn... Ja. En, nou, er is, er is heel veel liefde tussen ons. Ja. Dat is, en dat, dat, zou nooit, dat zou nooit veranderen. En we hebben een, we hebben zijn een familie, in een manier veranderen. Mm. Um, <laughs> vaak heb ik van de zouden van mijn dochters gezegd. Oh, ik wil eens dat we zijn gewoon normaal zijn. Maar dan zeggen, we, dan zeggen we allebei: Nou, wat is normaal? Weet je. Het is een heel beladen woord tegenwoordig, hè? Normaal, Ja, ja. ja. Dus, um, we, hey, maar... Maar, maar we werken heel hard samen. Ja. En dat is ook een heel belangrijk deel van onze relatie. En dat was ja. altijd. En jullie werken ver... nog steeds ook op. op, op maar jullie maken nog steeds choreografieën ja, samen. Ja, tuurlijk. een nieuw ballet is. En uh, ik wil dat het zo blijft. Ja. We hebben een groot respect voor elkaar. En. en, en we proberen ons best uh, de ruimte te geven. Dat, uh, ja, als iemand een idee heeft, dan kan ze het ja. laten groeien... en die andere kan laten zitten. En dan gaan we gewoon uh, combineren onze creativiteit. Het is gewoon een dialoog, zeggen we altijd. Maar toen jij dus bij het Nederlands Danstheater kwam... Mm. toen zat, zat zij ook in die groep, of zij kwam er misschien later ze kwam, bij? Ze kwamen aan de Ja, dus, maar dat was waarschijnlijk ook een hele... S Smelt Kroes dan, he, die groep? Dus heel internationaal. Het is Mensen een internationale uit... groep. Ja. We hebben, we, ik weet niet precies het nummer op dit moment. We, normaal gesproken hebben we, nou, boven de 20 nationaliteiten mm -hmm. met 30 dansers. Mm. En nou, nou, met NDT2 ook erbij, hebben, nee. we, hebben we meer dan 26 ja. nationaliteiten tussen 50. Ja, is het nog wel een Nederlands dans? Ja, ja maar iedereen zegt hetzelfde. Ja, is dat zo? Maar ja, en ik heb altijd een goede antwoord. Nou, vertel. Denk ik. Nou, ik denk dat Nederland is wel een uh, open een open land die heeft wel interesse in andere culturen en andere mensen en en nou jullie waren de de pioniers van van de wereld op een tijd en reizen reizen ja dat is, dat een is toch een deel geleden. van Nederland met Nederlanders houdt van reizen Nederlanders ja. de houdt van andere culturen en toen ik kwam hier in 1985 ik vond wat ik ik ik voelde nooit buitenlanden Weet je, ik, ik voelde gewoon dat uh, ik, ik, er was een accept, zeg je dat, acceptatie ja. van wie ik was. En uh, dat vond ik juist leuk. En nou, de mensen zeggen, nou, Nederlands, Er zijn niet zoveel Nederlanders, hè. Maar we zijn geen nationale instituut. Wij willen de beste artiesten van rond de wereld innemen. En ik denk dat het eigenlijk heel Nederlands is. Dat dat kan gebeuren in zo'n land. Oh, in die zin is het gewoon een Nederlands dans. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik, een <lacht> nou, hele ik goeie. doe mijn best. <lacht> <lacht> maar we hebben, wel, we hebben wel een paar Nederlanders. We hebben een broer en een zus op dit moment. Nou ja, weet je wat ik ook las? Er zijn trouwens ook Nederlandse dansers... die in de buitenlandse mm -hmm. dansen, hè. Bij uh, William Forsythe. <lacht> Of zo. Maar uh, ik las ook dat de concurrentie internationaal tegenwoordig heel erg uh, zwa zwaar is mm. en dat Nederlanders uh, een beetje een uh, ja, je een laks gevoel hebben: zo van ja, we hoeven niet zo hard te trainen een paar keer. Hè, dat, dat de, de men, echt, in dat. andere landen zo, veel harder trainen, zodat die, ja, die gewoon vaak toch uh, eerder it, aangenomen it is, worden. It, dat, zijn. Wel dat, dat met de met Nederlandse de mentaliteit te maken heeft. Ja, ik, ik weet het niet. Ik vraag mm -hmm. het jou. Ik nee, er, dat. Zijn, er zijn heel veel scholen rond de wereld, die zijn heel streng. En moet je heel hard aan werken. En, en heb je honderden kinderen. Ja, maar die scholen staan niet in Nederland. Nee, in Nederland, uh, nee, het is, it, kan je zeg, zeggen wat rustiger? Nou, ik moet uitkijken, omdat die twee directeurs van uh, Amsterdam en het conservatorium zijn heel goede vrienden. Maar ik denk, die, die scholen, ja, misschien is het wat uh, rustiger. Heb je niet dat soort, uh, in, in Royal was hetzelfde. Moesten we elke drie ja. maanden goede examen hebben en dan uh, gooiden ze mensen uit. En, uh, nou, ja. ik was een jongen, dus ik had geluk. Ik, ik denk, ze waren blij dat ik was erbij was, misschien een beetje meer. Maar veel van die meiden was heel erg zwaar op ja. hen. Um, de... Je hebt hele populaire dansprogramma's op de televisie, hè? Ja. Even, even een heel ander onderwerp. Ja, so springen. you think you can dance. Ja? Kijk je daar wel eens naar? Af en toe. Ja? Um, ik denk dat het heeft, uh, het heeft wel een, een, een, een leuk... Uh, het... Ach, hoe zeg je dat in Nederlands? Oh. Ik denk dat het werkt voor dans in, in, ja? in een generaal. Maar eigenlijk heeft het niets te maken met wat we doen in nee. het Nederlands Danstheater. Maar ik denk toch... Nou ja, omdat ik dacht, voor, voor sommige mensen is, is, is dans toch nog elitair. Mm. Ja, ja, ja, ja. Heeft, de... u heeft helemaal gelijk. <laughs> nee, maar dat je denkt, ja goed, dat is een soort hogere kunst. Hè. Die mm. drempel is misschien toch nog voor bepaalde groepen hoog. Terwijl zo'n programma als So You Think You Can Dance... dat is dan voor een enorme groep mensen ontzettend uh, uh, populair. Dus je, je, zou je daardoor uh, die, die dans ook ja, dichterbij een grotere... Nou, ik Je hoop zou het dat als een ik soort niet kunnen vervullen. Ik, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ik hoop het niet alleen voor Nederlands Danstheater... maar in, in dans in generaal. Ik, ik, ja? ik, ik vind het leuk dat meer mensen hebben plezier... om een dansvoorstelling te kijken. En, ja. en ik heb de, de meeste ervaring... en ik moet zeggen echt de meeste ervaring... dat ik hoorde van mensen die komen voor de eerste keer... Nou, ik zie ze voor en een beetje van mm, moderne. En dan zeggen ze altijd, over oh, wat gaat gebeuren? en moet ik, moet ik alles begrijpen? En ik ben bang. En, en dan komen ze aan het eind van de voorstelling en zegt... Nou, iedereen zegt zelf van, goh, ik wist nooit dat dans kan zo interessant worden. Ik wist nooit dat ik zou zo'n ervaring kunnen hebben mm -hmm. met moderne dans. Omdat moderne dans heeft een beetje stigma van, yeah. oh, het wordt, uh, weet je niet... Uh, het wordt niet voor mij. En dat is helemaal niet waar. Dans is voor iedereen. En dus ik denk van de van die reality shows, yeah. van die soort dingen van dans, heeft het wel een uh... Heeft het wel een, een goede punt gemaakt nu dat dans is voor iedereen. Je ziet het ook in Engeland bij die strictly ballroom hebben ze. Ja. En dat is gewoon, is gewoon een, een enorme movement geboren daar in Engeland. Iedereen kijkt naar, naar dat, die, ding. Na die, ik, na tot die kerst. Boer, ja. Nu is het begonnen. En ja, it is, it, it, ik, ik denk dat het een fantastische. Ja, maar dat, idee dat heeft dat maar... ballroom dansen. Dat, dat staat misschien wel heel ver af van wat jullie bijvoorbeeld bij het NDT. doen. Ja, natuurlijk. En ik denk ook So you think you can dance. Ja, het staat ook heel ver vanaf. Ja, omdat uh, danstheater heeft zijn eigen karakter. Dat ja. heeft ze altijd het gaat En dat is vrij breed. Omdat we we gaan niet bepalen uh, alleen één choreografisch gezicht. We waren er niet alleen van Jiri Killing, mm. of niet alleen van Hans van Manen. We waren een, een gezelschap die kan veel uh, van hedendaagse creatieve uh, uh, choreografen binnenbrengen. En wij hadden de capaciteit om dat, uh, om dat vol te doen. Mm. Dus, um, en dat, dat wil ik graag houden voor het gezelschap. Ik denk dat het is een van zijn sterkheden is. Het dat, dat, dat, dat kan, dat, dat, dat kan echt een beetje van alles doen... in, die, in, in een bepaalde uh, richting van mm. moderne dans. Goed. We gaan even muziek luisteren. Wat heb je meegenomen? Uh. Natuurlijk, nou, een van mijn liefste, Philip Glass. Nou? Ja, we kunnen straks over hem praten. Want veel choreografieën van jou zijn uh, op muziek van Philip Glass. In de laatste, nou, 2003 was de eerste keer. Dus, ja? uh, is en is dit, dit, dat muziek die we nu gaan horen, heb je daar ook een, een, ja, een choreografie op gemaakt? Ja, het is een heel bekende stuk en het is oh, ja? prachtig. Het komt eigenlijk uit de film van The Hours. Ja? En uh, ja, ik, ik heb het gebruikt met, samen met Sol in een ballet uh, die heet Passpartout. Oké. Okay. En, um, oh ja, maar de muziek van Philip is gewoon... Geweldig. Plezier. <much> Muziek van uh, Philip Glass uh, op uh, verzoek van Paul Lightfoot. Hij is mijn gast uh, vannacht in uh, Casaluna. Hij is uh, artistiek directeur van het Nederlands Danstheater. Komt oorspronkelijk uit Engeland, is hier al heel erg lang. En, uh, ja, waarom past deze muziek zo goed bij jouw choreografie? Het nou, muziek van Philip is gewoon uh, geweldig muziek om mee te werken... Um... Ik denk, veel mensen denken dat Philip Klaas gewoon een minimalistisch Repetitieve, uh, componist is. Ja, dat denken veel mensen, ja. ja eigenlijk, ik, ik, ik ga tegen dat idee. Uh, Philip is wel een emotioneel mens. Nu heb ik... Uh, Ken hem persoonlijk. Ja, ja. heeft een... Uh, in 2010 heeft hij... We hebben een commissie van hem gevraagd... van Nederlands danstheater, Theater. Ja. En hij heeft een uh, dubbel concerto voor violin opdracht, en cello. Ja. Ja. Uh, samen met de residentieorkest in Den Haag... hebben we een ballet gecreëerd. En op zijn nieuwe muziek van ons. Dus hij was erbij. Ja. En dat is gewoon geweldig. Dat is natuurlijk geweldig. En zijn muziek is gewoon een ervaring. Het is een reis. En dat is emotioneel altijd. En um, ja, ik ben een beetje egoïstisch. Ik denk, ik moet van dit muziek houden. Ik moet het kunnen luisteren elke dag in de studio de ja. hele dag... voor zes ja. weken of zoiets. Ja. En uh, als het lukt me niet, dan ga ik het niet gebruiken. En uh, met muziek van Philip hadden we zo'n goede relatie... niet met Philip per se, maar met zijn muziek. Ja. En Saul was ook helemaal in gespreer, in, geïnspireerd. Mm -hmm. Emotioneel is het um, vol. En uh, zijn ritme is, is gewoon fantastisch voor dans. En hij was ook een type componist... Oh, hij, was ook, mm -hmm. hij is toch Kijk. ook een ja. componist die wil uh, altijd uh, samenwerken met andere kunstvorms. Het kan film zijn, net als dit muziek, mm -hmm. hebben we net gehoord. Of opera, of theater, of uh, met alles, zeg maar wat. Dus... Uh, het is niet zo so symfonisch dat je heeft geen vrijheid Het geeft je vrijheid. Maar het geeft ook vorm en structuur. En zou je ook uh, ballet kunnen maken op muziek van een hele andere orde? Oh, maar nou, we, we hebben... Ja. Sol en ik hebben wel een hoop uh, verschillende sferen en componisten gebruikt. Ik heb van... Uh, van Beethoven tot, uh, ja. tot uh, de oude, oude muziek van de jaren veertig gebruikt. Ik bedoel, ik heb net de laatste ballet hebben gemaakt... met hedendaagse popsongs vanuit de groep The Magnetic Fields. Dus uh, we gaan overal, maar er was wel een periode... dat Philip was zo sterk met ja. ons. En dat was gewoon een groot deel van onze creativiteit samen... tussen 2003 tot... Nu, nou, de nieuwe ballet is met John Adams. John Adams. En dat is, uh, wat, wat voor muziek is dat? dat is, uh, ook Amerikaans ook mee, ja. uh, noemen ze hem minimalistisch... maar hij is helemaal niet minimalistisch in mijn ogen maar, um, of oren. Um, maar het is een geweldig... Nou, twee stukken muziek heb ik samengebracht. Eén een deel is van zijn opera mm -hmm. Nixon in China. Dat heet The Chairman Dances. Mm -hmm. En de tweede deel is een derde... A movement van de Hamonellieri uh, Symphony. En um, het is gewoon zo'n uh, sterk muziek. Het is wel een, hoe zeg je dat, challenge geworden. Een uitdaging. Een uitdaging. Vrij zwaar in zijn gevoel, uh, maar thrilling en elektrisch, maar ook een beetje cacophonisch ja. af en toe. Dus wel een sterke, ja. uh, uh, well sterke leiding, muzikaal gesproken. We hebben bijna gevochten tussen de muziek af en toe. maar het heeft dus ook o, uh, gebracht in een, nieuwe, in een nieuwe pad. Ja. J jou en en en nee, en en zo een Wat en en een, een, een, een Oeh, uh, ja, je nou, vraagt je tekenen mee? Ja, dat is een rotvraag. <laughs> ja. Ja, uh, het is altijd, altijd naar om op jezelf te reflecteren. Maar toch, uh, denk ik, ja, ik er de luisteren ook mensen die, ja, die dat mm. niet kennen. Nee, nee. nee. Dus je maar moet ook ik, een beetje... Eh, eh, ja, het blijft open. Hè. Ik zou niet ja. de tijd, maar ik denk, we, hebben, we moeten wel... Altijd een, een, een reden vinden. We moeten een reden vinden waarom we doen een ballet. Je, we maken niet gewoon een ballet. Uh, we hebben wel abstracte balletten Jullie gemaakt. noemen het wel ballet. Het is wel Ik ballet. probeer de ballet juist te vermijden. Want ik denk, nee, niet dat het, het een ballet, ballet. is. Nee, okay. het is wel een ballet. Tuurlijk is het een ballet. We ja. zijn allemaal, alle dansers in danstheater zijn klassiek getraind. Hè? Ja. Um, vanuit grote scholen van rond dus, uh, de wereld. Sterk, dus de sterk, heel sterk klassieke techniek. En dat gebruiken Sol en ik heel graag. Techniek is heel belangrijk. En ik denk, als je, als je wil uh, breed in artistieke uitzichten als danser... dan moet je wel uh, een goede te techniek mm. tenminste hebben geleerd. Yeah. En uh, dan gebruik je het in wat meneer, meneer je wil. Maar uh, met danstheater is de techniek heel belangrijk. Yeah. Dus onze balletten zijn vrij technisch. Yeah. We vragen heel erg veel van de dansers. Ik denk altijd aan de topsporters, als ik heb eerder gezegd. En we, we, we doen de limieten, zoveel mogelijk. We gaan elke keer een beetje verder. Maar wat, w, w, wat is een inspiratiebron voor jullie? Nou, dat hangt vanaf de productie. Ja. Um, uh, scenografie is heel belangrijk voor ons. We, maken, we werken heel hard met onze lichtontwerpen, Tom Bevoort. En, uh, en we, we maken de decor samen, we maken de kostuums samen. En dat hele... Het uh, is iets dat ik heb echt geleerd, moet ik eerlijk zeggen, van Yeri van Killian. Ja. Zijn invloed op, op mij, wat ik heb gezien, hoe hij groeide met het idee van het gebruiken van toneel. Uh, als je danst in het midden, dat zegt iets. Uh, misschien ja. doen je dezelfde, stap, uh, de dezelfde stappen op de linkerkant van de toneel. Dat kan helemaal iets ja. anders betekenen. In een andere licht. Licht kan veranderen. Wat we doen. Dus die hele combinatie van dingen is heel belangrijk. Want choreografen hebben toch altijd een typisch eigen stijl. Hmm. Als je wat een ballet van Hans van Manen ziet... Ja, ja, ik tenminste, ik haal het er meteen uit. Meteen. Jij toch ook? Maar dat, is de, dat is de schoonheid van Hans. Het is gewoon... Hij uh, heeft zo'n... Uh, stijl. Ja. Hij heeft verfijnd en verfijnd en verfijnd. Dat hij gaat echt naar de essentie van, van zijn eigen vorm. Ja. En uh, je ziet veel choreografen die proberen een beetje van Manen achter ja. te worden. Maar het lukt nooit, omdat Hans is zo precies over wat hij zegt en waarom hij zegt het. En um, de relatie, Sol en ik hebben een grote relatie gehad als dansers samen met Hans van Manen. Ja. Hij, Hij vraagt heel veel van de, van de danser zelf. En, en het is altijd een evenwicht in, in relatie. Maar goed, net zoals je dus een, stu een stuk van Hans er altijd meteen uithaalt... Mm. denk ik dat je een stuk van jullie er ook meteen uithaalt. Mensen zeggen het wel. Ja, eh. en, maar, maar waar komt dat dan door? Oef, ik, ja. ik denk, nou, beweging... De... Als, nou, we maken allebei bewegingen. Hè? Ja. En bijna 75% van, van de stappen komen ons, uit ons eigen lichamen. Dus ik denk, natuurlijk heb je een stijl die komt. Ik, ik ben, ik ben ja. linkshandig, bijvoorbeeld. Ja. En ik heb een enge coördinatie, ik weet het, ik hoor het vaak. Wat en, ik? en ik denk die, de manier dat ik beweeg, is al een begin van een stijl. Ja. Nou, Sol heeft ook haar eigen stijl. Ja. En, en wat mensen zeggen altijd met onze werk is... je merkt meteen een dialoog. Dat heb ik eerder gezegd. Dat jullie het samen maken. Ja, ja. en, en, en uh, de, wat meer mensen zien... dan meer is het intrigerend... intrigerend? Ja, intrigerend. Ja, intrigerend. Ja. <laughs> uh, waar is Sol? Waar is Paul? Waar, waar gaat de dialoog deze keer? Uh. En um, ik denk... Het oh, is altijd een ervaring... Ik, ik, ik denk over wat ik wil zeggen. Ja. En Sol denkt over wat zij wil zeggen. Maar we denken ook allebei hmm. dat het eigenlijk een voorstelling is. En mensen komen kijken ja. naar de dans. Ja, maar het is, het is ook het is moeilijk om dat op de radio duidelijk, <lacht> duidelijk te maken. Dat is bijna onmogelijk. Maar goed, dan nu even over jullie voorstelling. aanstaande Donderdag, want dat mm -hmm. is toch de aanleiding voor dit gesprek. Aanstaande ja. Donderdag gaat een, een, een nieuwe, uh, nieuwe voorstelling in première. Skipping over Damaged Area. Mm -hmm. Waar gaat het over? Um, een, een, een sterke opdracht tegen onszelf hebben we gemaakt. Weet je? We, we gaan eigenlijk over seniliteit, dementie. Dementie? Ja, dementie, dementie is het woord in het Nederlands. Ja. Um, en dit kwam eigenlijk uit een idee van Sol. Um, ze hadden een gesprek met een oude man. En ze praatten over het, het leven dat hij kijkt terug naar zijn leven. En, en hij, hij sprak met haar over... De beste momenten en de verkeerde momenten. En hoe hij instinctief als mens kiest alleen de beste momenten in zijn leven, omdat daar kan hij gewoon verder in, in wat hij doet. En, en over hij, hij, het is de slechte herinneringen skipt hij weer. Skip ja, ja. Skipping over is, Damage Daring. En ja, ja. daar begon het idee van de titel. Okay. Um, uh, ze wilden heel graag in een theatrale kant gaan. Dat hebben we bijna nooit gedaan. We hebben wel woorden gebruikt in één productie. Ja. En, uh, maar ze wilden echt proberen. En we hebben een groot uh, inspiratie in. Uh, nou, hij is een mannelijke muus. Uh, dat heet Maddie Walersky. En hij is collega van ons. En we hebben veel beletten samen gemaakt. En ze wilden echt hem als toneelspeler gebruiken. Okay, dus, Niet als dansen. Ja, dus, maar er wordt ook gesproken. We hebben, mm. uh, ja, uh, onze redactrice, uh, Dinker, die was bij jullie... en die mm -hmm. heeft een klein stukje mm -hmm. opgenomen van die repetitie. Dus <laughs> dat is misschien aardig om dat even te horen. Dan kunnen we een idee krijgen. De, de, de geluidskwaliteit is niet zo goed, maar nee. uh, het, het, het gaat erom dat je dus uh, iemand op het toneel staat die praat. En dat verwacht je misschien niet in eerste instantie bij een dansvoorstelling. Nee, uh, en, en vaak in moderne dansen, als je gebruikt tekst, dan wordt het een beetje... Ik weet niet, mensen ja. denken, oeh, gaan dat we gebeurt. praten, wat is dit, wat betekent dit? En maar het gaat eigenlijk over de chaos van, van de hersen van sommige mensen als ze ouder worden. Dat al de, al de, ze weten niet wie de, in welke deel van zijn leeftijd zijn. En ja. uh, wat gebeurt met hun. En het is een vrij serieuze idee nou, om te, inspiratie om te gaan even, verder. Ja. Um, het heeft wel vrolijk momenten. Het is niet soort een soort heel triest ballet of zoiets. En, en je hoort al de muziek, is, is sterk. En, ja. en eigenlijk heeft een grote positiviteit. Maar um, het oh ja. was echt Saul. Ze heeft de tekst geschreven, samen met Maddie gewerkt. En dat deel is een grote inspiratie geworden voor het ballet. Maar ik wil niet te veel erover zeggen. omdat het eigenlijk kwam nee. veel van de hand van Saul, ja. dit, dit deel. Nee, dat, dat begrijp ik. En Dementie is natuurlijk een, een fenomeen dat uh, ook uh, ja, inspiratie heeft gegeven voor theatermakers, filmmakers. Oh, uh, ja. En ik, ik begreep dat uh, dat vond ik namelijk leuk, want ik ken hem. Redelijk. Dou mm. het uh, Dus uh, is, is die aanstaande donderdag erbij? Uh, ik weet het niet oh, als als die donderdag die dagen, maar ja. hij op zaterdag gaat hij. Want die hij wel heeft spreken. Namelijk zich daar erg mee bezig gehouden. Hè? Mm. Dat is iemand die. die, die Moet die ik die eerlijk zou... zeggen, ik ken de meneer nee. niet persoonlijk. die nou, zal al heel... leren kennen. Het is een hele leuk, aardig iemand. Ja. Maar ook nog eens iemand die hele interessante boek heeft geschreven. Ja. Ook over het laatste, over vergeten, het vergeten mm -hmm. boek. Ja. Want die heeft zich daar altijd enorm mee bezig gehouden. En ook met. met, met de hersenen. Met, mm -hmm. hij, hij is in de tijd doorgebroken met het boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Mm. He, dat het lijkt nou, alsof je, wel... naarmate je ouder wordt, dat je leven steeds sneller gaat. Terwijl mm. als je jong bent, dan lijkt het nou ja, ja, ja, allemaal eindeloos te duren. Ja. <laughs> Daar is hij in de tijd... Uh, hij hij maar, kan heel goed die wetenschappen populariseren. In, uh, mm -hmm. Maar niet op een platte manier. Integendeel. Ja. Nou, nou, ik denk, met dit ballet hebben we geprobeerd echt een, uh, een beetje nieuwe pad te nemen in een theatrale kant. In onze eigen manier. Ja. En um, nou, het is wel een grote uh, reis geworden van ons. Er uh, is een grote kaas van... Nou, grote, maar negen mensen zitten in het stuk. Niet alleen Maddie ja. En um, er en, uh, en, dus zit vol van choreografie. Het is niet alleen uh, spreken, spreken. Hè? Het, het is eigenlijk... Uh, ik denk een idee dat hoe kan het zijn... in mijn hersen van iemand die heeft, uh, heeft, leidt wel van dementie. Hoe dat kan eigenlijk zijn. Ja. En, en soms is dat een rustige plek. Ik denk, de mens zelf uh, leidt niet zoveel... als misschien die mensen die zijn rond familie of ja. vrienden. Die merkt dat die, dit persoon gaat verder, verder weg van mm -hmm. hun. En um, eigenlijk heeft dat ook een deel te maken. Maar... Toch uiteindelijk, het, het is ook een ballet. En uh, je gaat, uh, we, we gaan wel zien... het is ook, ook voor ons een uh, experiment om te zien als dat lukt of niet. Nou ja, zijn er dan ook danspuristen die zeggen... ja, maar je moet dat helemaal niet doen, praten in een, uh, in, in, in een ballet. Want de, de beweging moet mm. het doen. Maar de, de beweging... Um, Maddie danst niet in het stuk. Dat is ook het idee. Dat ze zijn twee wel. Het blijkt dat een ballet gebeurt op toneel. En op hetzelfde tijd is de, dit persoon daar rond. En, en de, de twee vermengen. En zijn eigenlijk niet samen. Ze zijn eigenlijk uit elkaar. Maar het <laughs> is, is wel een reis. Ik kan niet zoveel meer zeggen. Omdat eigenlijk. Nou, vandaag was een. A, hoop van een dag. We hebben ja? nog twee dagen en we hebben veel te doen. Dus uh, ik hoop dat dit een goede teken was, dat dit een slechte dag was. Dat hoort in. toch altijd? Ja, het is altijd uh, een heel zwaar moment, omdat de productie, je, hebt, je hebt zat in de studio, nou we zijn alleen maar vier weken bezig met die productie. Ja. Dus we gaan nu op toneel, ik heb nou de tekst, ik heb ja. de muziek, ik heb choreografie, maar we hebben ook bewegende decor, kostuums echt voor de eerste keer bijna gezien en dan heb je alles, ja, alles samen. Bijzondere kostuums? Um, in onze stijl, zullen we zeggen. What? Elegant, in onze stijl. jullie stijl? Nee, niet en... echt bijzonder. Maar ik vind het altijd leuk dat we kunnen lichamen en bewegingen goed zien. What? Maar ik denk, we, we hebben vrij elegante ideeën. En, uh, hmm. Sol is wel uh, bezig met uh, de modewereld. <lacht> dat is interessant. Goed. Uh, en in, jullie gaan ook in Amsterdam Gaat de mm. voorstelling ja, ja, ja. Voor ik afscheid van je ga nemen, doe ik even een, een oproepje voor de uitzending van morgen. Dan is er ook een bijzondere uitzending. Want dan ontvangt Helco Span zanger en liedjeschrijver Thee Lauw. Keddy, Telao. Maar goed, zijn nieuwe tournee gaat dan in Kazeluna... in de speciale voorpremière En u kunt meedoen. Wilt u uw favoriete lied van hem aanvragen... of met Telau in gesprek gaan over zijn werk... een verhaal vertellen wat voor u bij een lied van hem hoort... of met hem meezingen of spelen... dan kunt u meedoen. kunt u nu alvast doen naar kazeluna.ncv.nl. Of kunt alvast een direct message sturen via Twitter. Dus uh, als u denkt, ik wil erbij zijn bij Telo... Uh, Huppetee, zou ik zeggen. Ja, um, wij gaan uh, plaatsmaken voor het hoorspel Millennium... naar de verhalen van Stieg Larsson. En na het nieuws van 1 uur zijn we bij u terug. En dan willen we met u stilstaan bij het overlijden van blueszanger Harry Musquet. Bekend geworden als QB van QB and the Blizzard. Hij overleed aan de gevolgen van uh, kanker. Dus kazelonen.ncv.nl voor al uw herinneringen aan QB van the Blizzard. Dankjewel Paul Lightfoot. En heel Ze krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer, want de mooiste verhalen Komstig. vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 11. Dat punkertje van Dragan Armanski. Die Lisbeth Salander. Mijn beste onderzoeker, noemde je haar altijd.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 dat was een ongehoord lekkere elands biefstuk. Dank je voor je uitnodiging. Ja, dat we het voet in adem, Maar ja, Michael, de zaak gaat voor het meisje. Ja, ja, ja, ja, je moet je belofte altijd nakomen. Dus bij deze. Glaasje wijn nog? Ja, zeker. Ja. Schrik de maar eens vol. Dus even kijken. Wat hebben we hier? Ja. Huh? Deze die komt uit de wijnkelders van de familia Bostiani, oh. Italiano. Oh, oh, oh, oh. Met uh, hints van rood fruit en kersenjam oh. en vol vanille oh. en uh, corvina druif denk ik. 70 Nou, ja, wat zullen we zeggen? Wodka dan maar. <lacht> het wangerconcern mag daar met moeite het hoofd boven water houden. Goed eten en drinken is van levensbelang. En zo is het. Proost, Martin. Proost. Nou ja, de familie heeft het sowieso aan zichzelf te danken. Het wangerconcern, de situatie waar het zich nu in bevindt... heeft de familie uitsluitend aan zichzelf te danken...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 Uh, Hendrik. Wanger, Martin Wanger is de naam. Aangenaam kennis te maken. Oh, <laughs> ik, ik zou graag uh, een keer interviewen, meneer Wanger. <laughs> nee, echt serieus, als het een keer uitkomt zou ik, inderdaad, zou ik je heel graag een interview met je. Yes. Het is allemaal prima, maar nu vodka en muziek. Hoeveel praten heb jij wel niet, man? Ja, ah, een stuk of drieduizend. Maar ah, voornamelijk jazz, hè. Moet, moet je horen. Die vind ik zo lekker. Dan moet je gewoon even... niks doen en luisteren. Wie is het? Wie is Even luisteren, even luisteren. Dit is kijk. Ja, allemaal heb je. John Charlie Parker, Miles Davis, Dexter Gordon. Oh, en deze, ach deze hier. Is... Ja, lekker, hè. Oh, ja, ja, ja. Man, dit is toch zo'n ontspanning als je de hele dag zo met je neus in de papier hebt gezeten. En deze, moet je luisteren, die man blaast. Oh. Hey, hoe gaat het met Millennium eigenlijk? <laughs> Wat zal ik zeggen? Hij is maar eens de bak in. En nee, dan zijn ze met z'n tweeën. Luister. Dit is zo lekker. 17 maart moet ik me melden in RuLocker. Zijn open inrichting voor minder criminele delinquenten. Ja, je bent tenminste nog minder criminele <lacht> ja, ja, ja, delinquenten. Precies, precies. <lacht> nou ja, ik zal in ieder geval tijd hebben om aan de familiekroniek te werken. Ja, luister, luistert. Hier. Wil ah. je kijken op mijn armen? Zie je? Kippenvel. Kippenvel. Dat Kippenvel. Kippenvel. de ze in Duitsland. Ja. <laughs> maar ja, vanavond was het eland. Niet zo leuk. De volgende keer doen we. Uh, gans. Uh. Even nee, pissen. <middels> ah je koest af en je mond leeg. Koest en dood. Ja, Michael. Super detective Blomkvist. Akkoester ik? Martin, dank. Michael Blomkvist op weg naar huis. Wel thuis, jongen. Uitgebreid gegeten, natuurlijk, en gedronken.